11 uur. Kirsten Klomp met het NOS journaal. De wereldgezondheidsorganisatie WHO is er meer dan ooit van overtuigd dat het Zika-virus het zenuwstelsel aantast, met als gevolg dat baby's een te kleine schedel kunnen krijgen. Ook kan het GBS veroorzaken, een ziekte die leidt tot verlamming. De WHO noemde het verband met Zika eerst nog zeer waarschijnlijk. Nu is de onzekerheid verder afgenomen. Maar er is pas definitief zekerheid over de gevolgen van Zika als er nog meer onderzoek wordt gedaan. Automobilisten die naar België rijden moeten rekening houden met blokkadeacties van vrachtwagenchauffeurs. De truckers zijn boos vanwege de kilometerheffing die vandaag is ingegaan. Ze klagen over technische problemen met de registratiekastjes. Ook zouden er te weinig van die kastjes beschikbaar zijn, waardoor sommige truckers vaststaan bij de grens. De grootste blokkade is op de snelweg E411 van Brussel naar Luxemburg. Een oud-VVD-raadslid uit Maarsen, dat was veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf, is opnieuw veroordeeld. Ze heeft een werkstraf van 100 uur gekregen voor het lekken van vertrouwelijke informatie. Oud-raadslid De Kruif lekte informatie over een burgemeesterskandidaat naar een partijgenoot. Die heeft ook een werkstraf gekregen. In maart werd De Kruif veroordeeld voor witwassen en valsheid in geschriften. De chef van de nationale politie, Erik Akerboom, praat vandaag over de problemen die er zouden zijn bij de antiterreureenheid van de politie. Die eenheid heeft te weinig geld, de werksfeer is er verziekt en er is een materieel tekort, schrijft de Telegraaf. Politievakbond ACP vindt dat de problemen zo snel mogelijk moeten worden opgelost. Het weer, zonnig en droog, en het wordt vanmiddag 11 tot 13 graden. In het weekend is het vrij zacht, met 15 tot maximaal 20 graden. Vooral morgen is er dan flink wat zon. Dit was het NOS. DFM, verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Dit is Watertoren Sport. Gepresenteerd door Henny Rukert Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcie.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 Is zo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 je me tire, demande-moi pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcie. C'est triste à dire, mais plus rien ne matrice. Laisse-moi partir, d'ici Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, va foutre la vie d'artiste, Je sais que ça fait piché de pièce qu'on est pris pour cible. mais Sive. met hier. Nou, dat hoef je bij, voetbal, bij honkbal en bij voetbal niet te doen. En ik zal het meteen goed met je maken. De <laughs> Waventoren Sport met als gast vandaag, Rafael Braakhuis. Die in het eerste uur uitgebreid heeft kunnen vertellen... over zijn relatie met onze gezellen. Maar zo'n twintig jaar geleden, denk ik... dat hij verhuisde van Haarlem-Noord naar de Bloemenbuurt. Ja. En toen kwam er opeens een andere vereniging. De, de Club to Beat. De, de, koning, de, de Koninklijke kwam toen om de hoek. ja. ja. Ja, ja, zoals dat gaat natuurlijk. Hè. En uh, toen mijn zoontjes vijf, uh, zes werden... was voor mij al snel duidelijk... ja, die gaan voetballen. Wat er ook gebeurt, daar moet je mee beginnen, vind ik. Dan is honkbal, waar mijn echte passie ligt... vind ik voor kleine kinderen dan net even... Ja, dan sta je maar in dat veld een beetje te wachten... tot die bal geslagen wordt. En met voetballen ben je alleen maar aan het rennen. En weet je niet wat je met die bal moet doen... maar je bent in ieder geval wel heel hard aan het rennen. Dus dat was voor mij wel duidelijk. En uh, zodra het kon, heb ik ze uh, bij HVC- lid gemaakt. En sindsdien loop ik uh, bij HFC rond. Ja, ja. We zien elkaar bijna iedere dag, want je komt iedere dag wel even <laughs> kijken. Een drama deze het. week bij de club. Ah, mighty, ja. Een enorm ja. drama. Dat, dat was, was uh, ja. uh, koken voor kanjes, dat wordt gedaan voor alle teams. Ja. Ja. Dan wordt er een heerlijke maaltijd gemaakt. en Zochtens uh, was er uh, uh, walking voetbal. Ja, zo is het. En er is helaas een van onze goede vrienden uh, overleden. Ja, ja. Uh, ja, echt dramatisch. Uh, op, zeker op zo'n familieclub als Haafzee, denk ik. Waar mensen elkaar allemaal kennen. Uh, en ja, als dan iemand zoals uh, Dick want dat is degene die overleden is, uh, helaas. Ja, komt overlijden, dan, dan, uh, dan sta je wel even stil. Dan dat sta, hakt er dan stil. in. Maar ik dan, normen, ja. om, om even iets aan te geven. Uh, dan komt er vanmorgen de club bij elkaar. Ja. Dan komt de voorzitter Komt uit wat hij aan het doen is, naar de club toe. Mm -hmm. En dan wordt er als groep gesproken over het gebeurde. Ik vind dat zo bijzonder. Dat ja. kom je zo weinig tegen. Ja, dat denk ik ook. Dat is ook heel bijzonder. Maar dat typeert denk ik wel uh, de Koninklijke HFC. En dat is wel één grote. Nou ja, eigenlijk hetzelfde. Het is mooi dat die parallellen allemaal in dit programma dan kennelijk terugkomen. Maar het is één grote familie. En we kennen elkaar allemaal. Elkaar. Iedereen heeft hart liggen bij de club. We doen allemaal heel veel. En, en, en Dick deed ontzettend veel vaak. Ontzettend veel. Iedereen kende Dick ook. Ik heb jaren een veld met hem als trainer getraind. Hij was trainer aan de ene kant en ik aan de andere kant. Maar we kennen hem ook vanuit de musicals. Hij deed ja. altijd mee. Net zoals zijn broer. Even ja. uh... ja. voor de luisteraars. Was hij, was hij jong of was hij wat ouder? Het is nee, altijd een jong. Het is altijd, een jongen, het is altijd noon... ja. te jong. Da, de okay. Ja, oké. Ik was 69. Oké. Ja, verschrikkelijk. Ja. Ja. Ja, ja, nou, meer kan ik er eigenlijk ja. ook niet over zeggen. Wat dat betreft, ja, iedereen is uh, geslagen. Er uh, kwamen direct wel. kwamen er twee dingen uit. Want dan zit je te praten met elkaar. En één van de dingen is. ga nooit. laat nooit iemand alleen in een douche achter. na een sportwedstrijd. Maar twee. waar hangt bij jouw vereniging de defibrillator? Ja, we hebben we toevallig vanochtend even met elkaar ja. over gehad. En ook toevallig dat wij alle twee, denk ik, dezelfde gedachten hadden. Uh, waarbij ik nog dacht, omdat iemand wees in het clubhuis zelf... naar twee groene bordjes wat duiden op uh, waar de defibrillator uh, moest hangen... dacht ik, nou, ah, die hangt dan in de centrale hal. Die kan je onmiddellijk grijpen, want dat lijkt me toch wel handig... als het uh, paniek in de tent is. En jij zei tegen mij, van die zit op het wedstrijdsecretariat achter gesloten deur. Dat gaan we dus nu veranderen. Dat gaan we veranderen, dat kan niet. Nee, nee. Heel, Heel triest, maar uh, wederom... Iemand waar je met ontzettend veel plezier aan terugdenkt. Ja, zeker. Absoluut. Ja, absoluut. Warm. Ja. En die maakt het leven mooi. En daarom Dit gaan mensen we wel. gewoon door met de watertourensport. Zo is het. En zoals bij de Koninklijke HFC... waar ze als een familie bij elkaar komen... bij uh, ja, nare gebeurtenissen... geven ze elkaar gewoon lessen in de liefde... En doet level 40, toen we al jaren lessen in love. Keuze van onze gast van vandaag. 42 was dat een uh, Henny. Uh, volgens mij, heb je ook een, uh, een uh, Engelse meneer in de telefoon die ook prima weet uh, hoe hij moet verwoorden wat zijn liefde voor de sport is, toch? Aha, uh -huh. absolutely. <laughs> are you down, Brian? Good morning, Henny. Good How morning. Are you down? Uh, what would bring me down, Henny? I'm always quite up there. The loss of England against Holland. Ah, Henny, I'm an Irish man. <laughs> so you're very happy like we are. No, Henny, to, to be truthful, international friendlies, I, I, I find them laborious to watch, you know. Um, managers and coaches, they get some results out from them, but for the supporter, okay, Holland won and they needed a win. Benigni. And uh, good, so, and for the way, it was at Wembley. Uh, I'm sure England didn't like losing at home, but... Um, Yeah, you know, let let let's bring it into competition and, and it's a different game. Uh-huh. Um, you know, but good, so it, it it it gives Holland a bit of encouragement. They've had a bad run, so build from it. We ha um, we are hosting today Rafael Braakhuis. He is a baseballer and a soccer player. But okay, uh, we were talking, of course, again, about Mr. Van Gaal and yes, Mr. Yes, Sir yes. Alec Ferguson, Who said, "Please, patience with Van Gaal"? And, Do you understand and, uh, that? Yeah, and was, of, of course, uh, the club had to come out. They had to come behind him and give him confidence. And uh, no one better than um, Alex Ferguson. Uh huh. Um, and and, and, and in, in retrospect, it's about time he done it. Van Gaal has been struggling for the uh, yeah, for the season. Yeah. Now they're into the last seven games, Henny. So. Um, you know, he just needs every, the big push is on now, it, it, it's now the time, so get behind their man, and get the supporters behind them, they have a home game against Everton, on Sunday, a game they should win, you know, uh -huh. and, uh, yeah, they're, they're they're really at stage, the stage, the injuries, they have 85% of their squad is back, Rooney is still out, a big loss, uh -huh. but, um Sunday's game against Everton—that's a big, that's a big game. If if they lost that game, I think they would be very disappointed. Yeah, but you know? they will that's not that's lose. They will not I, lose. I don't think so. I no. think they'll win. Rafael, Ra Ever Rafael is following the, the competition there too, the Good. Premier uh <laughs> Premiership. Yep. Yeah, yeah. Uh, wh wh who do you think will be the champion? Oh, that, I, I I find it very difficult to. Uh... But do we believe in Leicester? Yeah, well, it's a strange competition, uh -huh. these it? these kind of clubs. It is. <laughs> yeah, it is. Isn't it? It's, but it's great. It's the best premiership uh, we've had for many, many years ah, I think so. It's very, interesting. You know? it's write very down, interesting. Write down this name, Brian. Tottenham Hotspur. <laughs> <laughs> well, we'll see. Now, this weekend again, Henny, right? Yeah. Leicester are at home to Southampton, mm -hmm. our friend, Mr Koeman. Who will win? Now, so, so, well, Southampton, they just have a problem of being consistent. Yeah, I think they could get a result here, Southampton. Absolutely. Now Spurs, Tottenham Hotspur are out to Liverpool. Also, okay. a win. Well, you know that'll be a tight game. I can see Liverpool win that. I can actually see Liverpool win that. I'm telling you, Tottenham is going to win. Well, <laughs> yeah. yeah, yeah, no, it would be interesting. You know, I, I, I think Tottenham will crack. I don't think they have the experience to uh, okay. when when when they're going to, and that's... Leaves us with Arsenal, but they're 11 points behind. Yes, yeah, yeah. now but playing fantastic Arsenal soccer. Always finish strong. Big gap. Mm. Yeah, yeah? And they're playing great soccer, uh, Brian. Oh yeah, always have uh, that Frenchman was, was, you know, he he he's a lot to offer. Yeah. Um, as regards coaching, but um, this weekend, big weekend for all teams. Yeah. Um Even even even Kuss with Chelsea. If he wants to make the European um, um, Europa League, mm -hmm. um, he has to win. No, hey. he's away to Aston Villa. There's seven games left. He needs the 20 points, you know, big uh. push. Hey And uh, Vardy is sold to Real Madrid, huh? Oh. <laughs> yeah, I heard that too, Annie. Uh, I heard that too. I, th I don't did. think he, he, he'd be... Uh, yeah, look, it's... it's, a, it's a, It's 60 million 60 million yeah I yeah. heard it yeah. 60, 60 million, million. Brian. he's 28 years of age right yeah and it, it's really his first season in the bloom of his <laughs> life it is in some ways 60 but no, million no way Vardy has. to Real Madrid it's <laughs> unbelievable eh? <laughs> huh? well I, t I tell you Henny I would hope so for his sake uh -huh. you know I, the guy has worked hard he's worked his way up through all the leagues uh, yeah. he's obviously worked hard and he deserves it more so than a lot of people you know who uh -huh. get it uh, and uh, I would wish him the best. I couldn't see any of the big European clubs buying no, him. No, no. Well, you look who knows. Yeah. We will have we will have a big party tonight here in Holland, uh, Brian. Oh yeah, what's happening? The Am good old uh, players of Sparta will be the champion of the first division and go directly to the to the divisie. Okay. And that's, that's unbelievable. Sparta is such a nice old club. Yeah, that's Great. And and yeah. they have uh, 11 points. Uh, Ahead on on yeah. uh, VVV, and they yeah. play knock tonight, I think, and uh, will be great. and that's the Rotterdam team, is it? That's the Rotterdam. It is. Yeah, yeah. So yeah, that is yeah. the end of Feyenoord. Sparta will be the number one team in Rotterdam. <laughs> <laughs> <laughs> yeah. <laughs> Brian, thanks very much. Have a good weekend. Indeed, uh, don't forget to watch the games. And I'll I, I will watch them. We but will, it, but we in will. the evening hours. During the day, we will be in the sun for the first weekend in Holland this year. Aren't you lucky? We good. are. Bye, buddy. Thank you. Bye, bye. Bye, bye. We gaan eventjes naar de velden van goud. En dan hebben we het natuurlijk over uh, voetbalvelden en honkbalvelden. Allemaal velden van goud en uh, helemaal voor de jonge luisteren om sport gaat. gaan. Want uh, uh, er is weer een, een of andere campagne is er aan, aan de gang om, om jeugd meer te laten bewegen. Er is een liedje opgenomen uh, om, om uh, kinderen te laten dansen. Want er wordt veel te weinig be uh, be ja, beweging uh, gedaan in Nederland. Als het om gaat, kinderen worden te dik. Uh, en dat kan met voetbal en met, uh, met honkbal allemaal anders gaan. Want ik meen dat je met honkbal ook behoorlijk moet kunnen sprinten, hè? toch? Ja, je moet toch behoorlijk wat sprintjes trekken langs de honken. <laughs> ja. En ook als verre Velder, hè? En, ja, en uh, ja. dat moet je ook als je het goed doet, ja. Nou, ik heb het dus over Velden van Goud. En jij hebt een prachtig nummer uitgezocht uh, op jouw lijstje van Eva Cassidy. Mm. Nou, daar ben ik een groot bewonderaar van. Want Eva Kesse, uh, ja, toen zij nog leefde, want ze is helaas overleden aan een huidkanker. Uh, je ja, had een, ja. een heel kwaadaardig melanoom. Uh, maar, maar die dame, ja, die kon zo prachtig mooi zingen. Uh, ik ben echt verbaasd dat je dit uh, hebt uitgekozen. Ja, leuk. Of, ja. Ja. leuk. Ja. Doe ik voor jou. Dankjewel. <laughs> of gold. Prachtig nummer. Jij zei, het heeft iets met Sting. Ja, dit is het nummer van, van Sting, origineel. Mm. Uh, en dit is dan de vertolking door Eva Cassidy. Die is op die 30-jarige leeftijd overleden, maar die had een fantastische stem. En dit speelt zij ergens, in, een, in uh, volgens mij in een, in een kroeg, met een akoestische gitaar Met wel een nam apparatuur ja. erbij natuurlijk, maar prachtig. Uh, Rafael Braakhuis, onze gast van vandaag. Niet alleen gek op sport, maar ook op muziek. Teker. En eindelijk is iemand met een normale muzieklijst. Dank je wel, <laughs> Rafael. Uh, normaal zou dit uh, het moment zijn om met Joop van Nes... van de Zandvoortse Courant te praten over de sport in Zandvoort. Maar we hebben het net al een beetje gehoord van Martijn Prinsen. Wat ging dat allemaal fout met Zandvoort, hè? Ja, jammer, hè? Ja, maar, Eigen, maar toch? als je nou weet dat Jesse de Haan... Hè, en samen met Justin Luiten... Die zijn hier te gast geweest. We mm -hmm. hebben doorgenomen hoe het moest. <laughs> en wat gebeurt er dan? Dan mag Jesse de Haar niet spelen. Want zijn spelerspas is verlopen in de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Oh, nee, nee, ja. Dat is toch ondenkbaar eigenlijk. Nou, dat bedoel ik. Dat is ondenkbaar. Dan gooi je dus gewoon weer een kampioenschap weg. Ja. Want ja. als je Jesse niet hebt, kun je ook niet winnen. Nou, dat is gebleken. Ja. Ja. Echt jammer. Ja, dat is buitengewoon jammer. En spijtig. Maar natuurlijk ook wel raar dat je dat zo'n spelerspas midden in het seizoen verloopt. Uh, uh, dat is het bijzonder in die. Ja. Hoe kan dat nou? Hè? Ja, ja, ja. ja. Nou ja amateurs. Jammer dat ze het niet uh, hebben kunnen redden. En Daarom. het zijn zulke leuke jongens. En het is zo'n beste aardige ploeg. Zoals ze voetballen. Mm -hmm. Maar dan de organisatie eromheen is natuurlijk puinbakken. Ik heel... vind Zandvoort trouwens sowieso. Hè, ja. Ik speel bij Veteranen 2. Bij Koninklijke ja. HVC. Van ja. Lee ben ik ook maar gaan voetballen weer. Uh, uh, na al die tijd. En dan zitten we eigenlijk elk seizoen wel bij Zandvoort in de competitie. En dus was het was altijd leuk om met z'n tegen Zandvoort te spelen. Het is gewoon een leuke club. Ja. Uh, ...prima en uh, je zou wensen dat zo'n club ook weer wat hogerop uh, weet te komen. Ja, maar ja, het ook, ook met alle buurdorpen waar wel alles kan... ...waarom kan het hier dan niet, weet je? Ja, geen idee, hè? dat weet ik Maar in niet. ieder geval ja. zou ja. er iemand moeten zijn die uh, let op de data op de spelers passen. Want dan kan dit niet meer... Dat of, toch minimaal, ja. Uh, ja. topscorer die mee kan doen in, in de ja, plaatsen. Ja, ja, heel raar. Ja. Ja. Wat wel heel erg leuk is... ...de uh, uh, Lions, de basketballers, zijn al kampioen geworden. Niels Kramerdam scoorde er 26, Wiebe de Jong 10... En uh, ja, dat was natuurlijk schitterend, 77-56 tegen de Harlem Lakers. Dat is toch voor mooi om te horen. Dat wou huh? ik zeggen. Dan uh, de veteranen, die krijgen nu een eigen competitie bij het basketbal. Het basketbal is een hartstikke leuke sport, wist je dat? Ja, ja, we, we... <laughs> <laughs> ja ik, eerlijk, Henny, vroeger ging ik wel kijken naar de Even Denham Stars. Nog in de bijnesal in, in Haarlem Center ja. speelde je. Ja. Dat vond ik wel leuk, leuk om, om, om daar te zijn. Ook een enorm goede sfeer trouwens. Dus daar ken ik basketbal een beetje van. Oké, okay, ik heb één keer een uitstapje gemaakt naar het basketbal. Uh -huh. Maar dat is me toch uh, heel slecht bevallen. Ik vind dat toch wel een bijzonder, uh, bijzonder gebeuren. Die, ja. uh, die uh, club hier bestaat 50 jaar. Kijk. En op 16 april is er een uh, hartstikke leuke wedstrijd. Want dan spelen uh, een aantal oude mannen van de Lions Flamingo's. Rolf Franke, Jaap Jongbloed, uh, Erwin Ketman, Peter Sterker, Jakok... Tegen uh, bijvoorbeeld Milko Lievers, Peter van Noord... Ronald Schilp, Frank Kalis, Karel Vrolijk... Nico Boots en Roel Tuinstra. Leuk. Heerlijk leuk. feest ja, natuurlijk. Ja, ja. We kennen de ook, namen ook. Ja. Ja. Weet je wat ook een feest is in Zandvoort? Er is een familie van der Aar. En ja, jij scheurt nou je hoofd... maar dat doe je de toekomst niet meer hoor. Want die, uh, die winnen alles met badminton. Ja, Na een goed jeugd EK in Rusland... waar Wessel van der Aar zich zowel in de dubbel als in de mix... bij de beste acht van Europa schaarde... Heeft het Zandvoortse talent tijdens de Junior Masters in Almere laten zien dat hij geen eendagsvlieg is? De 14-jarige won een dubbel met Chloe Meijer in het sterk bezette internationale toernooi. En dan hebben we de meisjes van de en die winnen ook alles. Dus het is hartstikke leuk hier. Badminton leeft. Badminton leeft. Wat weet jij van, van racen, van autoracen? Nou, nou, racen. Weet je, als er, als er racen zijn en ik, ik, ik skip even op de televisie wat zenders langs en het komt in beeld, dan laat ik hem altijd hangen. En dus ja. dan kan ik zo maar anderhalf uur lekker naar een race zitten te kijken. Dat, maar ik ga s'nachts niet meer mijn bed uit. Vroeger deden we dat wel. Ja, ja. Maar vroeger was het in mijn beleving alles anders. Want toen gingen we ook ons bed uit midden in de nacht om naar Mohamed Ali te kijken. En ja. tegenwoordig kom ik mijn bed niet meer uit voor, uh, voor een beetje boksen. Nee. En race, ja, wat Zo'n Nederlander Max Verstappen weer, uh, weer doet een stuk prachtig. Ja, dus we wat we wat staan dit? weer op podium. Is het nee? niet een beetje raar dat als je de beste bent, dan je niet mag winnen? Ja, dat, dat vind ik bizar. Dat vind ik echt bizar dat je. Dat je, uh, dat je sneller bent dan je teammaat en je mag er van je teamleiding niet langs om punten te pakken voor, uh, voor het kampioenschap. Ik vind dat buitengewoon fijn. Puur ja, omdat we van tevoren hebben afgesproken dat Pietje 1 is en Jantje en Jantje 2. Nee, dat kan het bij mij niet in. Dat hoort ook niet bij sport, wat mij betreft. We gaan uh, even naar een echte sport, het voetbal terug. <laughs> het is lente. lente. Dus uh, staat Ajax op de plek waar het staat? Hè? Nummer 1, hè? Ja. Ja. Dus ieder jaar hetzelfde. Hè? Dus ja. Hij heeft zo'n zo seizoen nodig om zijn club op te bouwen, Frank de Boer. En dan is het waar. Ja, ja, nou ja, dat, en ik moet zeggen, uh, zeker gezien de wedstrijd tegen PSV ook, ik denk wel terecht. terecht, ja, terecht. We hebben ze goed gevoetbald. Ik zeg tegen mijn zoon altijd, uh, uh, om meteen maar even uh, een, een switch te maken naar die andere Roemburg, de Nederlandse uh, club Feyenoord. Jongens, papa is voor twee clubs. Ik ben voor Ajax. En ik ben van Feyenoord. Nou, dat laatste gedeelte... dat ben, ik, ben, ik van, ben ik daar maar vanaf, Henny? Dus ieder, uh... ieder mens heeft iets dat niet klopt. Maar dit is bij jou <laughs> wel heel erg Hey, even naar ja, maar zo al... is Rotterdam ook een start naar ja, nee, maar, moeten we moeten Ja, eerlijk Sparta is veel ik wou beter. Ik het zeggen, daar hadden we net over Sparta. Ja, dat is ja. fantastisch. Ja. Hé, hey, die Jans in het Nederlands team voor je. Onwijs. Wat is dat een voetballer, die gast, joh. Ja, ik heb genoten. Ik heb genoten. Ik vond het wel twee, twee echte tegenstellingen. Die tegengoal die wij kregen van Engeland... Dat je ziet dat een een je dan niet doordekt. op De, op de, de papa die, de paai, die niet slapen, doordekt. Ja, dat doet hij altijd. Ik denk, en dan zie ik die Jansen. Ja. Die zie ik gaan als een banaan. Die gast die heeft 90 minuten vol gas gegeven. Leuk, ja, een he? genot om naar te kijken. En even. Hadden we het net niet over Rotterdam? Ja? Komt uit de school van Feyenoord. Ja. Die Jansen. Hè? En is daar is dat? hij eruit gekrekt. <laughs> ja, wat Feyenoord aan het doen is af en toe met dit soort beslissingen, ik begrijp het niet. Maar deze voetballer, dit had de opvolger van Quidetti moeten zijn. De echte opvolger. En dat had Hebben. hij kunnen zijn, hè? En dat had hij kunnen zijn, ja. absoluut. Wat Valentijn Driessen in de Telegraaf, die schrijft, Jansen is de nieuwe kick Wilstra. En kijk, nou, hier. 80 ah, jongen. Ja, ja, He? ja. Groot contrast met de in zichzelf gekeerde Memphis. Nou, Dat is natuurlijk nou, een feit. Nou, ik benoem het net, maar dat ja. is exact ja. wat, het, wat het is. Ja. Die gast heeft strijd. En dan denk je, jongens, voetbal dat is strijd. Het is geen oorlog, maar het is wel echt vol in uh, klune. En dan de ene keer krijg je een vrije trapje tegen, en de andere keer zegt de scheidsrechter: nou, ik accepteer het wel. En daar komt dan de tweede goal uit voor. Ja. Maar alleen maar omdat Jansen vol gas gaf op die bal. Ja, schitterend. Ja. Mooi om naar te kijken. Allaire uh, bij Utrecht staat op het verlanglijstje van Ajax. Maar Ajax wil niet meer betalen dan vijf. En Utrecht wil acht. Wat denk je dat er gebeurt? Ik Wordt er het gemiddeld? Het, ik denk het wel. Ja? Ja, ik denk dat Ajax er ook goed aan doet om hem te halen. Ik vind een goede voetballer. Voetballer van momenten ook, vind ja. ik. Maar, en, maar ook wel iemand die echt een neusje voor de goal heeft. Maar moet de Ajax nou ook Jansen halen? Nee, dat moet Feyenoord doen. Ja. Ja. Dat moet fijner doen, vind ik eigenlijk maar ik, hoor. Je, als je, dat toch je al bent gast is? in mijn programma. Ja, ja, sorry. Uh, je die ja, sorry. Gewoon, uh, Wat zeg ik nou? Ja. ja? Wat zeg ik nou? Geef mij dan maar de graafschap. Die heeft volgens uh, Junior de gunfactor in de Telegraaf. Wat vind jij daarvan? Ja, dat denk ik ook wel. Ik, dat ik, heb, ik heb dat altijd. Je hebt een aantal van die clubs... Weet je, waarbij, je, waarbij je het idee hebt van, nou prima als die wint. Als het gaat niet uh, te, tegen, de, tegen de verenigingen of de clubs... waar je dan het meeste gevoel bij hebt... Maar ik denk, als ik wedstrijden kijk in de Eredivisie... en ik zie de graafschap tegen een, een team XIZ... dan ben ik altijd wel voor de graafschap. Die hebben inderdaad een enorme gunfactor. Dat, ja, dat is Ja, Heel lollig. Heel lollig. Ja. Maar dat, dat vind ik ook, ook. van Heracles, trouwens. Ja, dan ja, krijg ik we hetzelfde wel mee, hoor. Ja, maar ik vind Heracles, die hebben ons verslagen... dat vind ik hem niet leuk. Nee, dat is jammer. Ja, dat ze HFC nou weer moesten verslaan. Ja, flauw. Heel flauw. Die hebben, daar hebben we nog een appeltje mee te schillen met die gasten. Toch? Ja, ja, absoluut. Dat, dat komt ook nog wel. Dat komt ook nog wel. Oké, okay, Twente heb ik eigenlijk niet zoveel meer mee. Jammer hè eigenlijk. Ja, nou volgens het Algemeen Dagblad uh, is de eredivisie het zat met ze, omdat ze gewoon uh, de boel aan het blazen zijn geweest en uh, die vinden ja. dat er nu maatregelen genomen moeten worden. Ja. Er wordt al gesproken over drie punten, drie punten aftrekken en dat heeft ook weer te maken met de andere ploegen die onderin hangen. Want ja, die willen ook wel weten hoe... Uh, ja, kijk, als ze zes ik. punten krijgen, zijn zij uh, uit die nacompetitie. Het naaste wat je hebt, is, is onzekerheid. Ja. Dus je moet eigenlijk snel zekerheid geven. Wij hebben hetzelfde gehad in de competitie van Koninklijk HFC natuurlijk. Ja. Uit, uh, met WKE. Ja. Ja, het is natuurlijk naar dat financiën zo'n grote rol speelt bij, bij iets... Waar, waarbij het eigenlijk niet mee zou moeten spelen, bij sport. Mm -hmm. Maar goed, het is een gegeven, denk ik. En, uh, maar dan hebben we altijd nog van landschot. We doen niet in voetbal. Maar het is natuurlijk wel bezopen... Ja. dat nou bijvoorbeeld komende zondag... de Koninklijke HFC niet voetbalt. Ja, is... Die KNVB die maakt er een puin af. van. Hey, je hebt die nieuwe competities... Hè, onder 10 en onder 12 en onder, onder 14. Die spelen dan drie rondes... van zeven wedstrijden. Mm -hmm, mm -hmm. Maar dan drie, vier, vijf weken niks. Ja, dat is te gek. Het, ja, ik weet niet of wij daar wel eens eerder over gehad hebben. maar oh, ja. dit, is, nou, dit raakt mij nou, dit soort dingen. Ja. Ik denk, Hoe kan dat nou, joh? Dan zitten we tussen, tussen, wat is het, kerst en oud en nieuw. Dan zitten we bijna zes weken met elkaar niet te voetballen. Het is het prachtigste weer van de wereld. Ja. Overal in de wereld wordt doorgevoetbald. In Engeland spelen ze gewoon door. Hè? Ja. Daar wordt echt niet gestopt hoor. Ja. En wij stoppen maar. En vervolgens ga je dan krijgen aan het einde van het seizoen. dat je bepaalde wedstrijden niet meer kan spelen. omdat het seizoen uh, ten, einde, ten einde is. Weet je wel? Oh, ja, ja, ik goed. vind dat echt gek. Weet. Voor wat mij betreft zou je moeten zeggen. Jongens, we laten de, de, de kerst en, en wat ik veel, de voorjaars laten we gewoon doorspelen. En clubs onderling regelen dat je de wedstrijden verzet naar een ander tijdstip als niet kan. Dat zou veel beter zijn. J jij bent eigenlijk iedere dag op het veld, en je ziet dus ook altijd wat er gebeurt op die velden. Ja. De KNVB zegt gewoon 1 juli is het klaar. En de scholen gaan door tot 16 juli. Maar ja, het betekent, 1 juli is het klaar, betekent dat je dus 1 mei wordt er niet meer gevoetbald. Er nee. zijn er alleen nog toernooien. En zo is het Ja, ik vind het bezopen. Ik ben het helemaal met je eens. Want ik denk als het aan de spelers en weet ik wat vraagt... die willen het liefst het hele jaar door uh, ja, voetballen. Ik vind het goed het dat je een zomerstop weer... hebt. Hè, maar... Opa's en oma's kunnen, papa's en mama's kunnen. Die gaan niet het, in die, die winters op dat veld staan. En maar in december en in januari moeten gespeeld worden. Ja, ja dat vind ik echt belachelijk. Geef ja. twee maanden vrij en, en, en vul de periode met mooi weer zoals nu. Ja, met ben Want, Want dan krijg je ook beleving op de velden. En ja. dat is ja. Maar wat moeten wij nou zondag doen? Ja, Jenny, ik zit met mijn handen in het haar. Ik ga maar vissen. Oh nee, ik heb geen haar. <laughs> ik ga maar vissen. Nee, maar echt, ik haal ja. daar echt van. Ja. Hè? Ja, ik mijn jongens word. spelen niet morgen. Ik en, en, en, en de grote jongens spelen niet op zondag. En als je het er dan toch over hebt, want dat vroeg jij, Twente. Ja. Wie maakt er nou een, een puinhoop van? Hè? Is dat nou Twente? Ja, denk ik. Die natuurlijk hebben die schuld ah, aan, aan, aan dingen. En, ja. en dat er zaken gebeuren die eigenlijk ja. niet, niet kunnen. Maar de KVB, daar ben je toch zelf ook bij. Dan had jij misschien ook op moeten letten. Maar ik vind wel... de de teneur die door de KNVB nu zelf in de media wordt geschapen rondom de Club Twente, vind ik ook niet oké. Okay. Weet je wat ik wel eens het gevoel heb, dat de KNVB, omdat ze toch wel leden erbij krijgen, en dan nou met het meisjesvoetbal blijft dat maar groeien dat ledenaantal, die zitten gewoon op hun stoel en doen niks. Nee. Ik denk het gaat wel goed? Ja. Ja. Ik vind dat echt heel maar... erg jammer. Weinig ja, sturing. Jammer. Ja. Positieve sturing dan. Hè? Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Jij, uh, hoe belangrijk zijn, zijn jeugdtrainers in het voetbal? Ja, ik denk heel belangrijk. Want jeugdtrainers, zeker als je kijkt naar spelertjes die in de F, E, D zitten. Die zitten dan in een fase van hun leven. Dat ze eigenlijk dat wat ze leren nooit meer loslaten. En ik denk als jeugdtrainers op dat moment die spelers goed oppakken. En goed uitselecteren welke spelers echt dat natuurlijke hebben. Dat natuurlijke voetbaltalent hebben. En dat verder kunnen ontwikkelen op die leeftijd. Daar creëer je hele goede voetballers mee. Daar ben ik van overtuigd. Alles wat je leert in die, in die fase tussen zes en, laten we zeggen, zestien, dat raak je nooit meer kwijt. Dat raak je nooit meer kwijt. Ja. Dat is met voetbal, dat is, met homp, dat is met tennis, is dat ook zo? Dat, dat zie ik daar ook. Dus ik denk dat jeugdtrainers heel belangrijk zijn. Je noemt zes tot zestien. Uh, vier tot zestien kan ook? Dat kan ook, denk ik wel. Dat gaat gebeuren <laughs> in de toekomst. Dat dat er, we, ja. Steeds denk meer clubs gaan over naar kaboutervoetbal. Ja, ja, geweldig dat leuk. Ook leuk. Ja. Hey, um, je hebt twee zonen, Pim en Giel. Ja. Uh, je loopt al tien jaar uh, rond op, uh, op HFC. Mm -hmm. Vroeger zeiden jullie dat is de club to beat. Ja, ja, ja, ja, ja. zo is dat. Hè? Uh, ja. Dat is dan toch een beetje Haarlem-Noord versus, uh, versus Haarlem-Zuid, denk ik. Hè? Een dat, uh, dat idee. En uh, Bij ons gezellen zeiden we altijd ja, als we tegen HFC moeten, dan gaan we naar de kakkers toe. Hè? En die kakkers gaan we even een lesje leren. Dat is wel duidelijk. Uh. En Op een of andere manier was dat toch altijd wel wedstrijden op het scherpst van de snede. Gek is dat, hè? Ja, ja, dat is... Ja, ik weet niet wat het is. Want A zijn het geen kakkers en nee. B is een hartstikke leuke club. Nou ja, dat heb ik natuurlijk achteraf de laatste tien jaar... heb ik dat wel kunnen constateren dat het gewoon een ja. hele leuke club is. Alleen ja. de beeldvorming daarbuiten. Hè, het wordt wel gezegd, Koninklijk HFC is de, de, de hockeyclub onder de voetbalclubs. Hè. Nou, daar is het sentiment al mee geschapen natuurlijk. En uh, vroeger was dat, het waren het scherpe, scherpe wedstrijden. Dus duels werden heel scherp aangegaan, altijd tegen HFC zeggen, Er werd altijd wel goed, goed hard gevoetbald, maar, maar, maar bij HFC ging er altijd een schepje bovenop. En nu inderdaad wat jij zegt, kan ik het van de andere kant uit bekijken. En denk, ja, Koninklijke HFC, dat is gewoon een hele leuke club. Echt voor families, voor gezinnen. En, ja. en nou ja, Ik doe niets liever dan aan het einde van de dag inderdaad... even langzwaaien bij mijn club HFC op dit moment. En uh, even een wijntje drinken en even praten over voetbal aan de bar... En dan vervolgens daarna even langs de velden lopen waar mijn zonen aan het trainen zijn. Ja, mij kan je eigenlijk niet gelukkiger maken dan dat. Ja, heerlijk. En dan zaterdags uh, in Veteranen 2. Zaterdags voetballen we dan in Veteranen 2. Yes. Met wat uh, prominente voetballers uh, daarin. Hè, van... Chris, <laughs> Chris Rijpma, uh, Koen Lommelaars, Emil Terlings, Dirk-Jan Rutgers. Zo is het. Ja, dan dan een even Jean Ménage, uh, charlie Giesberger. Ja, ik denk uh, elke koninklijke HFC'er die kent deze mannen wel. Uh. En ik vind het heel leuk dat ik na al die jaren A weer ben gaan voetballen... doordat Henk zemering mij vroeg om uh, in de Veteranen 2 te komen. En dat ik met deze mannen mag voetballen, dat is echt wel een genot. Dat is gewoon echt leuk. Met maar de... nou heel eerlijk, volgens mij kom jij alleen maar voor de derde helft. Ja, de derde helft is buitengewoon gezellig, dat moet ik wel zeggen. <laughs> en daar doen we de wedstrijd altijd nog eens even dunnetjes over... Uh, maar ik, nee, ik vind, ik vind in het veld toch wel uh, nog het allerleukste wat, uh, wat er is. En voetbal, dan merk ik dan toch weer. Ik ben er heel lang uit geweest. Omdat ik ben gaan hondballen natuurlijk. Maar dat ik nu weer voetbal, dat vind ik zo geweldig. En, en dat mijn zonen mij ook nog kunnen zien voetballen, dat vind ik ontzettend leuk. Ja. En ik vind het zo leuk dat ik ook weer ben gaan scheidsrechter. Of dat ik ben gaan scheidsrechteren. Ja. En ja, ik moet zeggen, dat is ook een sport op zichzelf. Pim en, ik en Giel, zeg, om, de, om het daar even over te hebben, die kunnen aardig ballen. Ja, die kunnen redelijk ballen, ja. Was je verbaasd dat hij halverwege het seizoen... plotseling naar de AE mocht? Ja, ontzettend. ontzettend. Ja, daar had ik, had ik niet op ingetekend. Pim die speelde in de A6. Heel leuk team, vriendenteam. Ken het? Uh, en jij hebt dat getraind, uh, uh, uh, Dus jij kent dat uh, ja. als geen ander, denk ik. Ja, en... Ik, nou ja, jij hebt daar zelf een, een rol in gespeeld. Dat, dat, uh, dat Pim nu uh, toch... Uh, in de nou, AE uh, zondag daar zit. Gaat, he? daar gaat, het gaat niet om mijn rol. Het gaat erom dat bij een club als HFC... met zes A-junioren teams... Het toch mogelijk is dat halverwege het seizoen jongen uit de A6 overgaat naar de A1. Maar we hadden het net over het belang van Juist. En dat gaat er ook om dat je ziet van joh weet je dit jongetje dat speelt in een afdelingsteam. Maar die moeten we misschien een keer een kans geven om zich te bewijzen in een wat hoger team. En zo gaat het eigenlijk altijd in het leven. Als je de kans krijgt dan moet je die kans waarmaken. En als, dan kan je ook voor jezelf aftasten. Is dat het niveau wat ik aan kan? Kan ik het niet aan? Dan begrijp ik het ook. Maar dan heb ik er een keer aan geroken en dan weet ik joh ik zit hier op mijn plek. En met Pim, ja, vind ik het heel erg leuk. Ik ben onwijs wijs trots natuurlijk dat ja, hij in de, de A1 zondag uh, terecht is gekomen. Maar Giel speelt ook hoog. Hij speelt in de C2, wat een prachtploeg is. Ja, dat is een, le dat is een, dat is een leuke ploeg. We zijn uh, in ieder geval voorjaarskampioen of najaarskampioen geworden. Hè? Ja. Uh, daardoor zitten we nu in de promotiepool met de C2 selectieteam is dat. En morgen een belangrijk potje. Hè? En morgen eigenlijk, eigenlijk is voor mij elke wedstrijd. Nee, belangrijk... maar de, de, de gloort weer een kampioenschap toch? Ja, zeker, want ze staan bovenaan die jongens. In de promotiepool. En dat, en dat vind ik wel het goede van HFC. HFC let toch heel erg goed op... Uh, uh, dat de club op alle niveaus... Een, een trapje hoger maakt. Zodat je eigenlijk een stuw meer kan gaan vormen... voor het eerste voetbalteam. Dus dat je allemaal goede hebt. En toch scout HFC niet bij andere clubs. Die jongens komen allemaal uit zichzelf. Ja. Uh, ja, de de, ik denk Koninklijk HFC is op dit moment denk ik wel de club van Haarlem... Uh, dat als je op niveau wil voetballen en verder wil... dan, dan is uh, Koninklijk HFC de club waar je moet zijn, denk ik. We gaan nog even luisteren naar een van jouw gekozen nummers. We ja. vragen Charles om die op te zetten. En dan na die plaat wil ik met jou praten over de topklasse en ja. Verder. Leuk. Rafael dit Braakhuis. Dit is Watertoren Sport. Gepresenteerd door Henny Rukert. Rafael Braakhuis is onze gast. Hij koos ook de muziek. En dit is... Nou, lange Frans, volgens mij. Met, uh, ja, met, land van. Met de partij doping nee, of zo. Gaat nee, het over detox? <laughs> <of>? <laughs> het land van. <laughs> <laughs> Oké. Okay. volk van de G. Het land van Theo van Gogh en Mohammed B. Kom uit het land van frikadellen, Die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen. Kom uit het land waar Airnex nooit uit de mode raakt. Zie je kraken, het moment dat je het groot gaat maken. Kom uit het land van rood, wit, blauw in de gouden leeuw. Plunderen de wereld. Met de mogelijkheden om je platen op te zoeken uh, op het internet heb je duizenden mogelijkheden. Ja. En die Sjaal is natuurlijk onze technicus, Sjaal Duiven, is natuurlijk nog niet goed wakker. <laughs> He, het is vrijdagmorgen. Dus die heeft gewoon er een gepikt. Maar Moet je, je luisteren en die, die, die had, had nee, die Nee, die, diegene die ik voor ogen had, dat was er een met alleen maar haar akoestische pianobegeleiding. Juist. En dat is een prachtig nummer en dat is het nummer over Nederland. Ja. Uh, maar we hebben nu geen luisteraars meer. Nee. Maar uh, met mijn luisteraars, dus ja. een duif en dan op 1 april. zijn dus allemaal weg. <laughs> allemaal weg door die verkeerde platen, ja. Hoor oh, je, hier ze bellen al. Ja. oh jee. Nou, Hennie, zet je mobiel toch uit, man. We hebben, we hebben uitzending, wat is dat nog? Hallo? Ja. Kijk, oh kijk, we hebben, we hebben live verbindingluisteraars. Nou, dan uh, gooi ik er even zachte muziek in. Wacht even, wacht even. Wij vertellen, hè, niet? Nee, ik, ik heb iemand aan de telefoon die zegt iets over het programma... maar ik hoor niet goed wat ze zijn. Oké. Okay. Wat zegt u? Hallo? Ja. Hallo? Met, met, met wie spreek ik? Wie is dit? <laughs> Hallo? Oké. Okay. Nee, laat maar. Oké. Okay. <laughs> Oké, okay, nou, ga je verder praten? Was is ze niet lelijk? In in... Was ze lelijk? Nee, ze de rotmuziek draaien. Ja, ja, ja. nou, heel goed. <laughs> <laughs> nou, daar ben ik het wel mee eens. <laughs> ja, ja. Wij hadden het uh, voor die uh, prachtige plaat... Uh, had jij nog iets te zeggen, Sharon? Nee hoor, Nee, ik heb helemaal niks te vertellen hier natuurlijk. <laughs> nou, hadden we hadden het uh, voor die plaat hadden we het over het feit dat we uh, in die topklasse... daar gaan zeven clubs over uit deze topklasse naar die uh, nieuwe tweede divisie... Ja. Nou is AFC, HFC, HBS, dat zijn allemaal clubs die willen eigenlijk niet, wat nee. de KNVB oplegt, namelijk uh, contractspelers in dienst nemen. Ja, ja. We hadden het net al over de KNVB en, en het feit dat ze gewoon zitten te slapen. Ja. En dit is dus uh, zeg maar zeven wedstrijden voor het einde van de competitie. En niemand weet nog wat er gebeurt als je geen contractspelers wil nemen en je promoveert wel naar de tweede. Ik dienst. vind dit echt een, een amateurisme eerste klas. Dat ja. moet ik echt zeggen. Want het is, het is chaos creëren. Ja. Terwijl je eigenlijk helemaal geen chaos hoeft te, hoeft te creëren. In mijn belevingen. Je kan ook zeggen. Ik laat uh, alles zoals het is. Dat is toch prima. Wat zijn we nou met z'n allen aan het doen eigenlijk? Hè? Het is, ik, ik begrijp dat niet helemaal goed. Ja. Ik begrijp dat niet helemaal goed. En zij leggen dan uh, vanuit de KVB op. Van dat je de tweede divisie krijgt. En dat je die contractspelers moet nemen. En die moet je dus een bepaald inkomen ook gaan betalen, op je loonlijst zetten en weet ik veel wat allemaal. Heel vervelend jongens. natuurlijk. Heel vervelend. Ik vind het echt vervelend. En je tast daarmee vind ik ook uh, de aard van de club denk ik een beetje aan zelfs. Hoor. Dus uh, daar maken we ons best wel zorgen over bij AFC. ja En dat, dat kan ik me goed voorstellen. Maar de, de, de, er zullen ongetwijfeld sancties komen... als je geen contractspelers in dienst neemt. Want je bepaalt niet nieuwe regels om ze niet uit te voeren, nee, toch? dat denk ik ook. En ik denk ook niet dat het een proefballonnetje is geweest van de KVB van laten ze even de knuppel in toen hoenderok gooien... of een ballonnetje oplaten om te kijken hoe die verenigingen ermee omgaan. En als we te veel weerstand krijgen, dan doen we het niet. In mijn beleving gaan we naar de Tweede Divisie toe. Althans krijgen we een Tweede Divisie. Dan moet je natuurlijk maar afwachten of je in die Tweede Divisie terechtkomt. Maar als je kijkt naar de positie waarop AFC nu staat... Ik kan niet meer missen. Natuurlijk. Dan kan het bijna niet missen dat, dat je naar die Tweede Divisie moet. Ik weet niet of je mag weigeren, Henny. Nou, dat vraag ik me dus ook. Dat is maar, dus een van de dingen. Ja, maar dat, alleen dat gegeven alleen al... dat geeft bij mij zoveel frictie. Dus je zegt even, ja, nou, dan mag je... proberen je wil het allerbeste. Hè? Je wil uiteindelijk... Is iedereen ambitieus in de sport. Je wil winnen. Daar gaat het toch ook om? Het is leuk om te voetballen. Weet je, ik bij de veteranen... we hoeven we niet meer te winnen. Als we winnen, dan vieren we dat. Maar als we verliezen, dan is het ook wel oké. Okay, Daar zijn we dan heel snel overheen. Maar ik denk toch, als je, als je sport... Dan wil je het, het, zeker als je in je echte actieve sportcarrière zit... wil je het hoogste bereiken wat je kan bereiken. Dus waar gaat straks de frictie zitten? Is emotioneel. Ik kan naar de tweede klasse. Maar jongens, hey, eh, prijstechnisch... kunnen we helemaal niet naar de tweede klasse. Dus ik ga zeggen, ik ga niet naar de tweede klasse. Buiten ja, dat. Of tweede divisie, sorry. 1900, 1900 wat leden. Is het, wat is die? 1900 leden, waarvan er 1200 op zaterdag moeten voetballen. Ja. Dan komen er dus uh, zeven zaterdag hoofdklassers in die, in in die, die pool, ja. je, je, je jonge talententeams. En dan zeven uit de zondagklasse. Dan moet je op zaterdag je wedstrijd ja, gaan spelen. Het is niet te doen. Weet je hoeveel wedstrijden van de jeugd er dan uitgegooid ja. worden... om zo'n wedstrijd voor elkaar te krijgen? Ja, reken maar uit, ruik maar aan reet. Maar ik denk dat dat uh, uiteindelijk als je om half drie voetbalt... dan ligt om twaalf uur dat eerste veld er helemaal bijvoorbeeld al uit. En uh, om zes uur ben je weer eens een keertje klaar. Dus van twaalf tot zes leg je niet alleen, denk ik, je eerste speelveld uh, uh, uh, uh, eruit... maar ook je, uh, je schaafveld en ook je tweede of je derde veld. En wat zou ja, je ja, zeggen van de kleedkamers? En de kleedkamers, De ja, scheidsrechters en dan komen ja, de vrouwelijke scheidsrechters. En, uh, ja, wie dit Prisma gezond heeft. Vrouwelijke he, niet? scheidsrechters, maar... Uh, ja, uitstekend, uitstekend. Hartstikke goed. Ja. Nou is er bij hey, maar daar HFC... zijn toch die blauwe hokjes voor... die we buiten hebben neergezet, voor die vrouw. <laughs> voor je telefoon. En oh, de... ja, ja. <laughs> en nou, daar is er bij, bij HFC... een Stefan de Krijger... dat is ook een van de trainers. En als je vaak met elkaar op het veld staat... bespreek je allerlei dingen. En die had een geweldig idee. Die zei... wat is er, er verschrikkelijks aan... die nieuwe klasses? Je moet naar Limburg. Je moet naar Sneek. Naar... Dus ja. je zit de hele dag... als oh, je uitspeelt kwijt. Ja. Waarom maken we niet klassen waarin bijvoorbeeld die, die bloembollenteams ja. en de, de zondagteams uit elkaar vier voor mijn part twee klassen ja. waardoor je niet meer je hele zondag kwijt bent waardoor je wel publiek trekt Want en reken ook maar voldoet. als HFC tegen Katwijk speelt dat oh, je 5 6 7 8000 man hebt he. Helemaal mee eens. En nou staat er ja. zondags bij HFC, staat er 250 man en 50 van de tegenpartij. Zoiets hè, zal het zijn hè denk dat is toch ik. idioot. Ja, ik dus je kan het eens toch eens. veel aantrekkelijker maken. Ja. Ben ik helemaal met je eens en ik ben het ook met je eens dat als je uh, tegen tegen Katwijk moet of tegen Rijnsburgse Boys of tegen weet ik veel dat je inderdaad, uh, ik denk wel, 2000 man uh, publiek zomaar oh, hebt, absoluut. hoor. Absoluut. Je, je, je gaat, gaat je als club geweldig vooruit. Ja. Het wordt veel ja. spannender, het wordt veel leuker. Ja, absoluut. Dat, dat, echt die, die lekkere, die lekkere derby's, dat, dat is altijd uh, waar het publiek op afkomt. Ja. En dat zou heel goed zijn. Ik weet niet of dat... Ja, de KVB gaat daar niks mee doen. Dat is dan weer zo jammer. Nee, die wil HSC Haaksbergen 21 <laughs> tegen Roda. Ja, precies. Dat soort wedstrijden. De leukere wedstrijden, zeg maar. Ja. Wat geen beleving heeft. Hè? Want dat is ook duidelijk, toch? Dat heeft geen beleving. Ja, voor de mensen in Haaksbergen Maar heb jij een idee, wel... Hanny, waarom de KVB dat wil? Wat, wat, wat is de echte reden? Heb je een idee? Ik heb geen idee. Ik las van de week ook weer dat ze nu het jeugdvoetbal gaan veranderen. Er zijn allerlei onderzoeken gedaan ze willen bijvoorbeeld af van de puntentelling. Je gaat dus voetballen zonder puntentelling. Lijkt me een briljant idee. Briljant, hè? Het ja. is geweldig. Voetbal is uitgevonden om <laughs> te winnen. Maar de KNVB gaat dan zeggen... we gaan ja. niet meer standen bijhouden en puntentellen. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Dat is niet goed bij je hoofd. Je. Nee, ik kan me daar niks dus, bij voorstellen. Uh, nee. Nee. Nee. Over Stefan de Krijger, die noem jij net. Hè? Ja. Dus, uh, als het gaat om, om trainers met hart voor de zaak bij HFC... dan is hij daar ook wel een... Die ook, ook Pim goed kent, die heeft hij heeft ook getraind. Nou, om je de waarheid te vertellen, Stefan en ik hebben het samen al gehad. En toen de beslissing genomen. Ah, right. Ja. ja. Dus, uh... ja. dus uh, een fijne kerel. Dat doet. En traint ook heel ja. veel uh, momenteel ja. hè, bij HC. Ja. ja. ja. Dus het is ook weer zo belangrijk, zo'n zo trainer, coach of trainer eigenlijk, die dan ja, die spelers in de gaten nou, hij, en hij, ook hij vlacht over, en hij, ja, hij doet het van alles. En managing. dat vind ik wel. En daar, daarom is uh, Koninklijk HFC ook een, een mooie vereniging. Het is een familievereniging. Uh, jij zegt, Steven de Krijger, die vlacht inderdaad. Uh, is teammanager, weet je wel, doet van alles en nog wat. Maar er zijn uh, naast hem nog veel ouders die, die toch wel veel doen. En wat ik heel mooi vind, is dat we uh, nu een blik hebben opengetrokken... met zo'n, wat zal het zijn, 30 uh, clubscheidsrechters dat elk team van de Koninklijke KFC zijn thuiswedstrijd altijd een KVB gecertificeerde scheidsrechter heeft. Ja, dat, fantastisch. dat vind ik fantastisch. En ik kan je nu al vertellen, er loopt er één bij, dat is Sven van der Krommert. Die speelt dan toevallig bij mij in het vierde. Ja. Die, uh, die wil een carrière maken als scheidsrechter. Ja, leuk. En ik kan je nu al vertellen ik ken dat zijn wel. wens, ja. ik zal een keer in de Europa Cup-wedstrijd fluiten. Gaat het uitkomen? Die gaat uitkomen. Ja? Leuk. Ja, ja, is, kan je. Zo sportief, ja. zo ja. leuk, zo goed. Nou, mooi. Dat, dat, dat, Fijn. Realiseer een... je dat je twee uur over sport hebt zitten kletsen, meneer de bankier. Wat en dat de tijd gevlogen is. En veel sneller dan op je werk. Ja, ja, ja. ja. <laughs> nee, nee, nee. Op mijn werk heb ik ook plezier. Oh, okay. <laughs> maar het is inderdaad wel voorbij gevlogen. Ik vond het ontzettend Ciao. leuk. Hoe komt het dat het ene programma veel sneller gaat dan het andere programma? Omdat we het gewoon vanochtend met elkaar heel gezellig hebben gehad. En het weer was mooi. Alles zat gewoon mee. En we hebben gewoon een gezellige gast vanmorgen. En je had ook nog goede muziek mee. Dus wat? Wat, wat, wat. wat wil je nog meer? Maar het zit erop. Ja. Jammer. Ja. Jammer. Ja. Uh, zo gaat dat maar mij uh, Tyrone van de. Uh, laatste opmerking. De verkoop van de Engelse sterspeler Vardy naar Real Madrid voor 50 miljoen euro was onze 1 april. <laughs> Fijn weekend. Dank u wel voor het luisteren. En tot volgende week. Fijn dat ik jullie gast mogen zijn. En jij bedankt voor het komst. Dank uh, okay. wel. leuk. Tot ziens. You got bring Paul See why can't we be by ourselves sometime? See, I've been having this on my mind for a long time. I just want it to be you and me like it you used to be, baby, but you don't know how to act. So matter of fact. You better call Tyrone call him and tell him. Perfect. Take it off now, girl. Take it off now, girl. Cause I wanna see inside what you let me see beneath your beautiful.